Tien uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal van, ja, van 10 uur. De schoonleiding van een islamitische basisschool in Amersfoort... spreekt morgen een groepje leerlingen aan op wangedrag. De Marokkaanse scholieren uit groep 7 verstoorden dinsdag een rouwstoet. Ze staken hun middelvinger op en juichten hard toen de auto's langs reden. De directeur van de basisschool zei in het tv-programma Uitgesproken EO... dat hij het gedrag van zijn leerlingen niet pikt... Sinds dinsdag is de school enkele keren door onbekenden telefonisch bedreigd. In verband daarmee gaat de Amersfoortse politie vaker bij de school surveilleren. De directeur zal morgen aangifte doen van de bedreigingen. Het is de laatste tijd in Amersfoort vaker voorgekomen dat jongeren een rouwstoet hebben verstoord. In Den Haag heeft de politie invallen gedaan in tien cafés vanwege overlast in de buurt. Veel bewoners en winkeliers hebben de afgelopen tijd geklaagd. Tijdens de politieactie werd gecontroleerd op fraude, criminele activiteiten en of de cafés een geldige vergunning hebben. De politie hoopt informatie te krijgen in onderzoeken naar criminele groepen jongeren. Die zouden de cafés ten zuiden van het Haagse centrum gebruiken als uitvalsbasis voor hun activiteiten. Minister De Jager voert gesprekken met Nederlandse banken over een vrijwillige bijdrage aan een nieuw noodpakket voor Griekenland. Onder meer op aandringen van De Jager spraken de ministers van Financiën van de Eurolanden dit weekend af dat ook de private sector moet bijdragen aan de steun aan Griekenland. Verschillende Europese ministers praten daarover inmiddels met de banken. De Jager wil dat de banken hun aflopende leningen aan de Grieken verlengen. De kwestie ligt gevoelig, omdat voorkomen moet worden... dat de financiële markten de banken afstraffen voor de nieuwe financiering. In Nederland is ING de grootste houder van Griekse staatsobligaties. En dan het weer nog, vannacht vooral langs de kustbuien. Morgen buien in het hele land, in de middag in het westen ook wat zon. En het wordt morgen 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Met Jack van Gelder. Bijzonder avond op deze donderdag. Het schijnt mooi weer te worden de komende dagen, dus laten we niet wanhopen. Maar we beginnen met de sport van vanavond. Langzaamaan beginnen de Eredivisieclubs weer met trainen. Vandaag PSV en Heerenveen. Twee clubs die een slecht seizoen kenden en dus moeten verbeteren. PSV moet vooral sterker worden. Betere spelers worden in Eindhoven verwacht. We vertrouwen erin dat, uh, dat het management... Uh, uh, dus slechts wel een dusdanige sterkte brengt... waardoor wij ook dat kunnen geven aan, aan de supporters. En dat is uh, meedoen om het kampioenschap en kampioen gaan worden. Heerenveen moet het ook beter doen dan vorig seizoen. Trainer Ron Jans stond onder grote druk. Uiteindelijk mocht hij wel blijven. Hij wil dit seizoen revanche. Ik wil graag uh, met, met Heerenveen laten zien... dat we veel beter kunnen dan, uh, dan afgelopen seizoen. Wilrenner Thomas Dekker heeft een schorsing van twee jaar uitgezeten. Hij maakt volgende maand zijn rentree bij de profs. En om dat te vieren liet hij een boek schrijven en een film over zichzelf maken. Ik vind het belangrijk om nu open te zijn en te laten zien uh, wat, wat, wat ik heb meegemaakt de laatste anderhalf jaar. En Rob Ruig vertelt hoe blij hij is dat hij de Tour mag rijden voor Vakant Soleil. Tot elf uur is dit langs de lijn. Dus uh, gehonkbald vanavond bij het World Port Tournament in Rotterdam speelt het Nederlandse team, of moet ik zeggen, speelde misschien wel het Nederlandse team tegen Curaçao. U hoort het nu van Andy Houtkamp, Andy? Ja, Jack speelde, want het is afgelopen een minuut of tien geleden. Nederland gewonnen. 6-0. Makkelijke overwinning tegen de minste tegenstand. Uh... Tegenstander moet ik zeggen Curaçao van dit toernooi. Maar er staan nog heel wat aardige wedstrijden op het programma tegen onder andere Cuba, Taiwan en tegen Duitsland. Dat worden eh, denk ik leukere wedstrijden want er was niet erg veel aan. 6-0 Nederland wint de openingswedstrijd van het toernooi in Rotterdam, het Worldport Tournament van Curaçao. no disco. ain't no country club either. Sheryl Crow was dat met All I Wanna Do. Sport kort. De Brit Bradley Wiggins gaat als kopman van Team Sky naar de Tour de France. De winnaar van de Dauphiné Libéré krijgt in de bergen steun... van de Colombiaan Rigoberto Oran en de Engelsman Geraint Thomas. De Noor Edvald Boaz van Hagen en de Brit Ben Swift... gaan zich voor Team Sky in de sprints mengen. En Jorgen van den Boek is zoals verwacht de kopman van Omega Pharma Lotto. De Belg zal in het hooggebergte het vrijwel alleen moeten doen. Wel Mick Lotto op dagzegers via Philippe Gilbert en sprinter André Greipel. De, Venezuel, Venezuel, nou, de Venezolaanse zwemmer Albito Subirats... is door de internationale zwemfederatie voor een jaar geschorst. Nou, ik ook bijna. De korte baan wereldkampioen op de 50 meter vlinderslag... heeft fouten gemaakt bij het opgeven van zijn whereabouts. Hij heeft daardoor drie dopingcontroles gemist. Gover Tim Sluiter is het BMW International Open in München goed begonnen. Hij ging rond in 66 slagen, zes onder de standaardscoren... en is daarmee gedeeld derde, twee slagen... achter de Zweedse koploper Henrik Stenson. Joost Luiter is gedeeld 32e met 70 slagen. En de Française Janine Longo weet van geen ophouden. Die wereldste behaalde op 52-jarige leeftijd haar 58ste Franse titel. Ze won de tijdrit. Zaterdag gaat ze voor haar 59ste, want dan is de wegrace. Haar eerste Franse titel bij de senioren won ze 32 jaar geleden. Dan gaan we tennissen, eh, als het in ieder geval niet regent. Want ook vandaag, Jan Roefs, werd Wimbledon weer geteisterd door wat plensbuien. Ja, maar er wordt op dit moment uh, gewoon getennis. Dat is het mooie, Jack, met dat uh, dak boven het centerkoord. De lichten zijn aan en Federer is bezig aan zijn partij tegen Manarino. De Fransman, de nummer 55 van de wereld. En er staat weer uh, fantastisch te spelen, hoor. 6-2 eerste set, 6-3 tweede set. En nu is het uh, 2-1 voor de Zwitser in de derde set. Heeft alweer een uh, break te pakken en komt nu op uh, 3-1. Het is een... Uh, ja, Magistrale wedstrijd weer van de grote meester. Die fantastisch staat te spelen onder toeziend oog. Ook van zijn ouders zitten op de tribune. En uh, ja, Federer speelt gewoon uh, heel goed tennis. Goed voetenwerk. Zijn service loopt uh, fantastisch. En Manarino, ja die kan toch wel tennissen. Want die haalde de kwartfinale van Queens. Dat voorbereidingstoernooi op gras. En daar versloeg hij Gulbis. Gilles Simon, toch ook niet kinderachtig. En uh, Del Potro versloeg... Manarino, maar nu is hij eigenlijk uh, totaal kansloos in deze tweede ronde partij van Vedere. Het toernooi is pas een paar dagen aan de gang. Als ik kranten lees en op internet kijk, dan ziet men verder toch wel als de dark horse, voor zover je dat mag zeggen. Omdat iedereen eigenlijk in eerste instantie dacht Nadal of Djokovic. Maar verder tennis verschrikkelijk goed op het ogenblik, hè? Ja, dat zie je ook weer in deze wedstrijd. Heel ontspannen eigenlijk. De eerste ronde is altijd een beetje lastig. Ook weer voor het eerst op het centercourt zei hij van ja, dat is toch weer wennen. Hij heeft ook geen voorbereidingstoernooi gespeeld Federer Na zijn fantastische toernooi natuurlijk op Roland Garros... waar hij de finale verloor van Nadal. Dus dat ging misschien nog een beetje stroef. Maar hier in deze wedstrijd zie je ze ontspanning. En dan zie je waartoe hij in, in staat is. Maar ja, dat geldt ook voor de andere grote kandidaten natuurlijk. Djokovic, die vandaag kinderlijk eenvoudig won van, van Andersson... de zuid afrikaan 6-3, 6-4, 6-2. Nadal zit natuurlijk ook nog in het toernooi... Maar ja, de, de mooiste wedstrijd vandaag, Jack, was die uh, partij tussen Robin Söderling en Leighton Hewitt. En Hewitt, de oud-kampioen van 2002, maakte het Söderling ontzettend lastig. De eerste twee sets waren voor de Australiër, 7-6, 6-3. En toen kon Söderling eindelijk breken in de derde set, die wint hij met 7-5. Maar de vierde en vijfde waren ook gewoon nog spannend. 6-4, vierde set voor Söderling en op 5-4 had Hewitt een hele slechte service game op love Wist Zeudeling die game te winnen en dus uh, de wedstrijd. Maar ja, prachtig. Leeten Hewitt, 30 jaar. Speelt eigenlijk met een voetblessure. Had ook moeten afzeggen voor Roland Garros. En hij zei ook na afloop van ja, ik speel eigenlijk nog voor de Grand Slams. Vandaar dat ik ontzettend graag Wimbledon wilde spelen. Nee, neem aan dat hij met pijn, pijnstillers heeft uh, gespeeld. Heeft ook... Um... Eigenlijk in de loop naar dit toernooi toe uh, toch weer besloten met Tony Roach te gaan werken. Al of niet tijdelijk. Tony Roach, de, ja, de, de, de legende eigenlijk uit Australië. Die als coach ook gewerkt heeft met Lendl en Rafter en Federer natuurlijk. Uh, maar nu dus bij Hewitt. En dat heeft hem denk ik ook een stimulans gegeven. Het was een fantastische wedstrijd. Maar hij kwam uiteindelijk dus net tekort tegen Robin Seudeling. Die ontzettend blij was met zijn overwinning. Ging Alaas een landgenoot Björn Borg op zijn knieën op het gras. Alsof hij Wimbledon had, al had gewonnen. Seuling dus vorig jaar nog uh, had hij verloren in de kwartfinale van Nadal. Nu dus uh, in de derde ronde Robin Seuling. Net geen grote verrassing daar. En als we dan de rest doornemen... Bij de mannen, ik vind toch... Uh, Juan Martín Del Potro wint van Rogoes de Belg. Dat is op zich niet zo'n grote verrassing. Maar ik, als je het over een dark horse als Del Potro... die er een hele tijd is uitgewezen dus met, een, met een polsblessure... als die zijn ritme kan pakken... dan kan die zich misschien wel voegen bij die, bij, die, bij die vier toppers. Nadal, Murray, Djokovic en Federer. Daar kun je misschien Söderling ook nog bij rekenen. Maar dan komt misschien ook wel Del Potro. Niet qua ranking op dit moment, maar wel qua ervaring en qua capaciteiten. Dan even over de vrouwen. Ja, Serena Williams uh, toch weer makkelijk. Uh, ze speelde tegen Simona Halep, de Roemeense, 19-jarig meisje. Dat wordt gezien terecht in Roemenië als een groot talent. Um, die stond heel ontspannen op de baan. Had natuurlijk ook niks te verliezen. Wint de eerste set zomaar van Serena Williams met 6-3. Maar ja, daarna ging de, de Roemeense toch meer fouten maken. De service ging lopen van Williams... Uh, Williams maakte veel minder onnodige fouten dan in de eerste set. Totaal 19 onnodige fouten in deze wedstrijd voor Serena Williams tegenover 34 winners. Tweede set, 6-2 Serena Williams. Derde set, 6-1. En nu moet Serena Williams tegen Maria Kirilenko in de derde ronde. En verder nog, ja, nog, nog weinig grote verrassingen bij, uh, bij de vrouw in het toernooi. Maar het nou, nou, nou, nou, nou, nou. En Lina dan? Ja, dat... Oh, je had een aanloop. Okay. Juist, daar kom ik nu op. Uh, ja, Sabine Lissiki versloeg uh, Nila. Dat was me een, een prachtige wedstrijd. Uh, na nou, Lee, of, of, Lee is dus de achternaam. Uh, uh, na de, vo uh, de voornaam in Azië. Daarom kwam ze komt dus nooit Nila. als ik goed, aanbelde. Ja. Precies, dat, dat, dat, dat laten we nu even in het midden. Maar uh, de Chinezen stond op 5-3 en uh, had twee matchpoints. En die wisten niet te benutten. Die werden fantastisch weggeserveerd door uh, Sabine Lissiki. En uh, die maakte de 5-4, 5-5. Uh, toen kwam de, uiteindelijk de Duitse voor met 7-6 in, in de derde set. En uh, toen kreeg uh, Lissiki twee matchpoints. Die werden weer weggewerkt door Nali. Enfin, uiteindelijk is het de Duitse die wint. En uh, dat is een mooie triomf. Want zij stond in 2009 nog in de kwartfinale Wimbledon. Is daarna heel veel geblesseerd geweest. Heeft een zware enkelblessure gehad. Helemaal weggezakt uit de wereldtop. En speelt met een wildcard. Daar is de organisatie ook heel erg dankbaar voor. Ja, fantastische overwinning van uh, Lissiki. En zij heeft dus nalie verslagen. China huilt. Waarom heeft Lissiki eigenlijk een wildcard gekregen? Nou, omdat ze dus qua ranking niet in aanmerking kwam op het moment dat, dat de indeling werd gemaakt... Euh, euh, om dus in het hoofdtoernooi mee te mogen doen. En op basis van de goede prestaties euh, in 2009... heeft de organisatie besloten om haar een wildcard te geven. De meeste wildcards gaan altijd naar Engelse talenten... die er dan vervolgens in de eerste ronde met dikke cijfers euh, uitvliegen. Maar zij maakt euh, deze wildcard dus echt helemaal waar. Het was een prachtige wedstrijd op het, op het centenkoord. Lange partij, net zoals daarvoor dus Söderling Hewitt... En vandaar dat uh, Federer nu dus uh, aan de bak moet tegen Manarino. Maar dat gaat uh, gestaag ook in de derde set. 4-1 voor de Zwitser. En dan uh, morgen, uh, visdag. Ja, <laughs> Robin Haase, Marty Fish. Ja, Haase, uh, uh, ik, ik geef hem, ik geef hem uh, goede kansen. Gezien uh, ook het spel wat hij die, wat die liet zien bijvoorbeeld tegen Ferdasco. Tegen Speelde hij heel professioneel, heel goed af dat is gisteren allemaal besproken. Marty Fish een laatbloeien die de laatste tijd eigenlijk echt als prof leeft. Ook een, een diëtist of een diëtiste in, in dienst genomen. Goed aan zijn eten denkt als hem eh, de, daardoor ook veel beter is gaan tennissen. Uh, als tiende geplaatst. En Marty Fish heeft zich tot doel gesteld om eindelijk een keer de kwartfinale te halen. De Amerikaan op Wimmel. Het is, het is een, een speler die natuurlijk op hardcourt heel goed uit de voeten kan. Maar ook op gras. Uh, op Roland Garros speelde ze ook tegen elkaar Jack in de tweede ronde. En toen was het uh, 7-6. Eerste set uh, kon Haas het nog bijbenen. Maar daarna uh, ja, raakte hij het spoor toch wel bij. 6-2, 6-1 voor Fish. Dus drie sets voor de Amerikaan. Maar... Een morgen uh, een, een totaal andere wedstrijd verwacht ik. Andere ondergrond, uh, hazen met heel veel zelfvertrouwen. En als zijn servers goed loopt... Dan geef ik hem alle kans. Ja, het gekke was dat hij tegen Verdasco niet eens zijn service echt helemaal nodig had. Hè? Veel minder aces dan de ronde ervoor bijvoorbeeld. Ja, precies. En, maar, maar Verdasco die, die, ja, die was toch wel uh, al na anderhalve set de weg kwijt. Uh, er kwam een beetje, hij kreeg nog wat hoop door, door dat kniegeval. Hè, dat, dat haast dus ja. viel. En eigenlijk die derde set inleverde. Anders was het in drie sets gedaan. Uh, maar Hazen speelde overal gewoon heel goed tennis... En, en liet Verdasco de fouten maken. En uh, ja, die service was misschien ietsje minder in zijn eerste ronde... maar die zal hij dus ongetwijfeld wel nodig hebben uh, tegen Fish. Ik wens je nog een prettige avond daar in Londen. Dankjewel. Ik hou je nog op de hoogte van, van Federer... die inmiddels op uh, 5-1 staat oh, in de derde rond, Heel derde goed. Zet. Mag je nog even blijven. Yo. Plaatje, Bottles van Crystal, een Nederlandse zangeres, songwriter. We gaan weer even terug naar Wimbledon, naar Jan Roefs. Verder klaar? Nee, maar mooie sfeer op het Een Glimlach op het, op het gezicht van uh, Manarino. Die er toch wel van kan genieten nu dat hij op het uh, centerkoord staat tegen Roger Federer. 5-2, derde set voor de Zwitser. Die serveert dus voor de wedstrijd. 2-0 in sets voor Roger Federer. En geen vuiltje aan de lucht voor de Zwitser. Mooi natuurlijk dat de wedstrijd kan worden afgespeeld. Geen last van invallende duisternis en al dat soort dingen. Geen last van de regen. Het dak eh, boven het centercourt is natuurlijk toch een hele goede ingeving geweest... van eh, Wimbledon, van de organisatie, om het dak er eindelijk op te gaan zetten. Het is eh, 30-0 inmiddels voor Federer. Eerste service op de tee, dus eh, weer een ace. En Manarino... Die kijkt erna en die denkt ik heb een prachtige avond gehad. Ik ga gezellig met de hele familie uit eten. Maar ik heb helemaal niks kunnen klaarspelen tegen Roger Federer. Weer een hele goede doen vanavond. Weer een goede service naar de vooruit nu van de Fransman. Daar komt de smash. Hij springt à la Sempres, maakt het in stijl af. En Roger Federer wint in drie sets van de Fransman Manarino en Federer zonder een enkel probleem naar de derde ronde op Wimbledon. Dat is absoluut de tennisser waarvan je het minst kan zien dat hij zo goed is. Hè? Ja. Dankjewel. En, uh, we horen je ongetwijfeld morgen weer. We gaan weer naar het voetbal. De eerste training van PSV stond zoals te doen gebruikelijk onder leiding van Fred Rutten. De trainer stond aan het einde van de competitie onder grote druk. Supporters en pers zaagden aan zijn stoelpoten. Maar het bestuur sprak zijn vertrouwen uit in Rutte. En daarom stond de veelbesproken trainer vanochtend gewoon weer op het veld. Hey, volgens mij ben ik uh, na de, die andere Rutte. Misschien wel een van de meeste keren genoemd in de afgelopen maanden. Oh, maar Rutte met een N. Ja, dat is het voetballand. En, en je weet namelijk dat. Uh, dat. Uh, zeker de huidige media. Uh, ja. is anders dan twintig jaar terug. En dan weet je namelijk dat je. Uh, met het vak wat ik uitoefen. Dat, je, ja, dat er heel veel bekendheid is. En dat er ook heel veel vragen dan zijn. En, en, en heel veel speculaties. En. Uh, Kijk, maar voor mij was het wel heel helder hoor. Maar voor mij was die boodschap van, uh, van wat er zou gaan gebeuren met Fred Rutte uh, dit seizoen, dat was voor mij wel heel erg helder. Dat was al een hele periode terug was het al helder. Alleen, uh, ik heb even gewacht, uh, omdat namelijk uh, de, de directie heeft de uitspraak gedaan. En dan is het voor iedereen is dan ook heel erg helder. Kan, als ik het ga roepen, denk ik dat het uh, niet het juiste moment was om het te roepen. Maar als de directie dat doet, dan, dan ben ik daar heel content mee. Stijl is zo'n eerste dag, eerste training. met een beetje een beperkte selectie. <laughs> ja, maar toch hadden we twintig spelers op veld. Uh, we, hebben, we hebben de groep aangevuld met, uh, met ongeveer tien jongens van jong PSV. En, uh, en uh, daardoor kan ik, denk ik mijn, mijn trainingsopbouw, fysieke trainingsopbouw. Kan ik, uh, op een dusdanige manier doen. dat, uh, dat ik de, de, de groep niet uh, te veel ga belasten. En anderzijds is het ook weer heel erg goed dat de jonge jongens op het veld kunnen staan. En in aanraking kunnen komen met de van het eerste aftal. En, en misschien bloeit er wel heel iets moois uit voort. Afgelopen jaar is Abel Tamata doorgestroomd. Wat, wat zeg maar, een jaar terug niemand had uh, kunnen denken. Dat, dat abeltje PSV1 heeft kunnen spelen. En, en dan ook nog uh, zeg maar, zijn wedstrijd. Afgelopen de laatste dan in Groningen. Hij ja, heeft kunnen bekronen dat hij misschien wel een van de, van de beste spelers van PSV was. Even een paar onzekerheden doornemen. Financieel. Hm. Hoe staat dat er nu voor? Uh, gemeenteraad lijkt de goede kant op te gaan. Een mooi bedrag richting PSV. Uh, hoe belangrijk is dat? Ja, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is voor, uh, voor dit PSV. En, uh, ja, ik, ik ben wat dat betreft ben ik een heel positief mens. en uh, Ik zie het ook wel positief tegemoet. Financieel we het al gehad. Sportief. Ja, spelers, dat is het meest gehoord. Hè. Ja. Je vist achter het net met, met schaars. Met uh, nog een paar uh, namen die je dan uh, hoort. Een Koreaan. Ja. Uh, daar ben jij van afhankelijk. Ja, uiteraard. En, uh, alles, alles is afhankelijk van wat voor materiaal je op veld hebt staan. En wat de doelstelling is van de club. En, uh, en, op, en op dit moment. Ja, bedoel, we zijn nu de eerste dag zijn we bezig. En dan, we, uh, ja, dan is de selectie nog niet op sterkte. En, uh, en Ik heb wel vertrouwen erin dat, uh, dat het management uh, de slechts wel een dusdanige sterkte brengt, waardoor wij ook dat kunnen geven aan de, aan de supporters. En dat is uh, meedoen om het kampioenschap en kampioen gaan worden. Maar je kunt nu lekker uh, een beetje op, aan conditie en zo werken, maar tactisch en zo. Nee, nee dat is moeilijk. Maar goed, hebben alle clubs hebben daar last van. En, uh, zeker grote clubs. Uh, uh, de meesten die, die, die stappen op in, in, in, in twee groepen. Omdat namelijk uh, ja, als je een kalender hebt, een internationale kalender, van, uh, dat je in juni nog speelt, begin juni, ja, dan, spelers hebben ook rust nodig. En, uh, ik ik, ik, ik, ik jeugd het alleen maar toe als, als de internationale kalender, zeker in de rustperiodes als die op elkaar afgestemd zijn. Want uh, ja, spelers hebben ook rust nodig. Opman Bakal, Orlando Engelaar, waar hij wel vandaag. Hoe is hun positie nu? Nou ja, kijk, in de media is, is uh, de oren gekomen dat Orlando vrij, vrij, uh, ja, vrij, ja, vrij hoog salaris heeft. En dat, dat drukt op de, op de begroting. En het past niet in het salarishuis. En, uh, maar zolang Orlando hier is, maak ik gebruik van hem. En, uh, en uh, ja, zo zie ik dat. En hetzelfde uh, met de Oman Bakal. En, uh, die... Uh, die nee, moeilijk jaar heeft gehad, maar uh, alle spelers die hier uh, vandaag op vast staan, uh, ja, die geef ik de volledige aandacht. En, uh, ja, zolang, wij, zolang de selectie nog niet rond is, ja, dan, uh, dan, dan zullen we zeker richting de eerste competitiewedstrijd, want we gaan namelijk de, de competitie in en direct zit je in... Ik dacht zes wedstrijden, dus uh, daar heb je iedereen in, in, in nodig. en uh, Vandaar ook dat we dat een jongen als Funcho Oyo, die we uit hadden geleend... Uh, niet hebben gezegd van wacht even voor hè, de volgende stap van uh, eventueel nog weer uitlenen. Maar begin bij ons te trainen en dan, uh, dan weet je namelijk nooit wat er kan gaan gebeuren. Tot slot, wanneer verwacht je nou meer duidelijkheid over jouw selectie? Je zegt als hij compleet is, wanneer is hij compleet? Nou ik heb wel de hoop. Kijk, ik, de markt is... Uh, ja, is, is op gang, maar no, no, nog niet. Je kunt zeggen van, hij is, uh, hij is in volle gang. En de praktijk wijst altijd uit, in ieder geval het verleden... dat je, zeg maar, zo midden, uh, midden juli... Dan, uh, dan verwacht ik wel dat wij, uh, wij compleet kunnen gaan zijn. Een aantal van u twittert uh, en stelt wat vragen. Uh, u kunt mij twitteren op jack underscore afc 1895. jack underscore afc 1895. En even inhakend op een persbericht van vandaag de deur uit is gegaan. Jan van Hals zal inderdaad vanaf 30 juli... Iedere zondagavond naast mij aanschuiven bij Studio Voetbal. Dat vinden wij een grote aanwinst. We zijn er ontzettend blij mee. En uh, hij zal dus uh, de vaste man worden iedere uitzending. En ook een vraag: komt Hugo Borst terug? Nou, dat zouden we ook heel graag willen. Maar Hugo wil gewoon voorlopig even niets met voetbal te maken hebben. En zijn uh, mind helemaal doen opfrissen. Dat zijn uh, even antwoorden op zomaar twee vragen. Als u iets interessants te vragen hebt, u ziet het, het wordt behandeld. En wij gaan verder met wielrennen. De Vakantie ploeg zal volgende week met vier Nederlanders starten in de Tour de. Frans. Vandaag maakte de ploeg bekend dat de Belg Stijn de Volder wordt thuisgelaten omdat hij niet in vorm is. De 24-jarige Nederlander Rob Ruig vervangt hem. Ruig is een talent dat zich de afgelopen week flink in de kijker reed. Steven Dalebout sprak met hem. Wanneer hoorde jij het? Gisteravond, ja. Je werd gebeld door? Uh, ja, door Daan uh, Lijks. ja. En jij dacht, uh, wist je meteen wat hij ging vertellen? Uh, ja, ik hield er wel rekening mee, want ik zat uh, eigenlijk na Dauphiné in spanning uh, te wachten uh, wanneer het verlossende woord kwam wel of niet naar de Tour te gaan. En uh, ja, ik heb geprobeerd uh, met mijn benen te spreken en uh, ja, toch te laten zien dat ik uh, in die selectie thuis hoorde. Want uh, ik hoorde eigenlijk op de vooravond van de Dauphiné dat ik uh, in de voorselectie zat. Dus dat was voor mij eigenlijk een extra motivatie om dan ook te proberen in die uh, vaste selectie te komen. En, uh, ja, toen gisteravond Daan Luijks belde, toen, uh, ja, toen was dat eigenlijk wel een uh, bevestiging uh, voor mezelf ook. Dat ik, uh, ja, dat ik het toch goed heb kunnen laten zien. Ja. Ja, wat je zegt, een goede Doviné-gereden. Je zou ook kunnen zeggen, ja, uh, maar je bent nog erg jong. Je had ook nog een jaartje kunnen wachten bijvoorbeeld. Ja, ik ben jong. Uh, dit is mijn eerste grote ronde, maar ik ben ook, uh, ik ben ook een klein kind, denk ik. Meer. Ik ben... Uh, ik ben 24, dus uh, kijk, en ik denk dat ik vooral nu de tour moet gaan rijden uh, als ervaring. En uh, ja, ik denk dat dat een goede leerschool is voor de toekomst. Wat, wat kun je daar doen? Um, ja, we gaan uh, als ploeg proberen daar uh, voor de dag successen uh, grotendeels. En uh, ja, ik ga proberen als ik een uh, goede dag heb, om dan uh, gewoon uh, ja, een dagje uit te pikken. Wow. Ja, we gaan het zien. Um, Daarbij verwachten ze dus ook een beetje dat ik voor de jongens uh, werk. Dus uh, we gaan zien uh, waar het schip gaat schanden. Wat heb jij voor karakter als wielrenner? Ben jij ik heb het beeld van jou, van jou dat jij een wielrenner met bravoure bent. Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat ik uh, in het dagelijks leven een ander type persoon ben dan, uh, dan op de fiets. Dan, uh, dan gaat er bij mij een masker op. En dan, uh, ja, dan wil ik gewoon koste wat kost, kost uh, proberen de beste te zijn. Of uh, ja, gewoon iets goeds neer te zetten. En uh, ja, daar ga ik altijd voor. Want dat zagen we ook in het overnemen, Liberé. met de allergrootste namen. en één keer zat jij gewoon in het wiel. Ja, dat klopt. Um, ik liep me de eerste etappe eigenlijk een beetje, uh, een beetje in de positie uh, drukken dat ik uh, ja, iedere keer de, uh, de kastanjes uit het vuur moest halen. Uh, gelukkig leerde ik snel en uh, ja, liet ik dat niet meer gebeuren in de laatste etappes. Maar dat is misschien wel een beetje uh, hetgeen wat mij het tekende. Ik probeer gewoon. Uh, ja, af te wachten tot de beste gaan en dan hopen we om mee te zitten, en uh, ja, daar gaan we dan voor. Heb je al aan Parijs gedacht? Uh, Parijs halen zou mooi zijn, absoluut. <laughs> Tja, Johnny Hoogland, Nieuwe Westra en Wout Poels... en de andere Nederlanders die namens de vakantieploeg aan de Tour deelnemen. We gaan weer terug naar voetballen. We gaan even, even de grens over. We gaan richting België. Onze correspondent Arman Schreurs. Goedenavond. Goedenavond, Jack. Arman, verleden week hadden wij contact. Toen leek er een uh, Nederlandse greep te komen op standaard luik. Uh, er was een groep investeerders onder de naam Value Aid... die het wel even zouden doen. Uiteindelijk blijkt er toch een Belg die uh, met de aandelen weg is gelopen. Ja, en de voorzitter van sint is het, Roland Duchatelet. Die man is de 18e rijkste Belg. Van de 20 rijkste Belgen is niemand met voetbal bezig, behalve hij. Dus je eigenlijk jullie elke club kopen. En hij heeft toegeslagen. Uh, hij leidt sint al zeven jaar. Hij is daar met grote bouwprojecten bezig. Onder andere ondergrondse parking, uh, een hotel in het stadion. Maar Centruiden is een stadje. Ja, dat is vergelijkbaar met de Graafschap, zo'n zo club. En de... Voor de, en nu slagen hij voor de euro alle aandelen gekocht. Enerzijds van de weduwe van Drijfus, dat is de man van Olympique Marseille, die ook vandaar in bezit had. En anderzijds de resterende 15% van Luciaan Roffio, de Franse Belg de club en leiden. En je hebt andere handen, de chatelein... Armand, ja. wij, Arman, wij gaan jou zo terugbellen, want de lijn is niet perfect. Dan komen we komen zo bij ja. je terug, want het is zonde. Okay. Je hebt een mooi verhaal, maar we kunnen het niet helemaal goed volgen. Ja. Prima. Tot zo. Ook voor de spelers van Heerenveen was de vakantie voorbij. In Langeswaag begon Heerenveen aan het nieuwe seizoen. De Friese club staat opnieuw onder leiding van Ron Jans... al scheelde dat maar een haartje. Een teleurstellend jaar betekende een twaalfde plaats in de eindstand... terwijl was gehoopt op Europees voetbal. Na lang beraad mocht de coach toch blijven. Floris van Hoorn ging in Friesland kijken en maakte de volgende bijdrage. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Er mooi bij, hè? Na het volgende signaal gaat de snelheid omhoog. 5, 4, 3, 2, 1. Ron Jans, trainer van Heere Veen. Was je toe aan die vakantie? Meer dan anders? Nou, het was wel een wat andere. Uh, insteken uh, om op vakantie te gaan dan uh, in andere jaren, dat, uh, dat is wel zo, maar ja, ik, ik, ik ben eigenlijk nooit zo gewend om uh, heel veel op vakantie te gaan, omdat uh, als je met voetbal en kinderen zit, dan in, uh, in juni dan moeten de kinderen naar school en uh, dan hebben wij vakantie, dus, uh, dus wij zijn eigenlijk uh, nu 14 dagen, dat is een record voor ons om uh, op vakantie te gaan maar, uh, maar uh, we hebben in ieder geval genoten Voorafgaand aan de vakantie was er een dag waarop eigenlijk twee keer werd gesproken over het functioneren van Ron Jans bij Herenveen. Hoe kijk je terug op die dag? Nou, je hebt het over een dag, maar uh, vanaf, eigenlijk uh, vanaf, vanaf de maandag vond ik dat een, uh, ja, een hele verschrikkelijke week. Uh, was eigenlijk voor het gesprek was er al uh, allerlei uh, ja, uh, rumoer... Uh, uh, ik had zelf al gehoord dat mensen hadden gezegd dat ik uh, ontslagen zou worden. Nou, we hebben in uh, twee uh, fases een uh, evaluatiegesprek uh, gehad. En uh, ja, daar is iets uitgekomen waar ik zelf heel veel uh, problemen mee heb. En dat is het afscheid van, uh, van Raymond Libres. Uh, ik vind persoonlijk niet dat Raymond schuldig is aan de twaalfde plaats van, uh, van Sport de Heerenveen. Maar hij is eigenlijk geslachtofferd en uh, ja, daar, daar heb ik heel veel moeite mee moet ik zeggen. Je zegt, ik heb er heel veel moeite mee. Is het dan iets van, nou ja, ik leg me er maar bij neer. Want het krijgen toch niet voor elkaar dat hij blijft? Nou, zo ligt het niet helemaal. De, de belangrijkste drijfveer voor mij is, uh, uh, ik wil gewoon niet opgeven. Ik wil niet, uh, ik wil niet buigen. En uh, ik wil door. En als ik het niet zou accepteren, betekent dat dat je zelf zou, zou opstappen. En uh, dat vind ik een te makkelijke manier. Ik, ik wil graag uh, met Heerenveen laten zien dat we veel beter kunnen dan, uh, dan afgelopen seizoen. Dat ziet u, dat doorzettingsvermogen en uh, die loyaliteit. Maar is er dan een goede basis? Nou, dat, uh, dat zal blijken. En uh, kijk, wat een voordeel is als je een, een nieuw seizoen begint. Uh, het wordt nieuw zegt het al. Uh, je moet leren van het verleden. Kan je onder zoiets een streep zetten dat het helemaal uit het hoofd is bij een nieuw seizoen? Ja, je, je kunt natuurlijk uh, je, je gevoel, daar zullen bepaalde dingen zullen altijd wel, uh, wel blijven hangen. Maar je moet ook uh, uh, verstandelijk en professioneel zijn. En, uh, dat, uh, dat kan ik prima scheiden, tenminste uh, dat gevoel heb ik wel. 23. 24. 24. En dan ook ja, Goed, leggen. Perfecto. Ja. En foutloos spelen. Kom op. Ja, dat is een moet Helemaal open draaien. Steek je elleboog richting die ook zo. Vijf stuks. Openen. rollen. Bas Dost, de spits van Heerenveen. Een half jaar geleden de meest besproken spits, misschien wel van Nederland. Ja, het, het nieuwe seizoen, kijk je daarnaar uit naar zo'n eerste training? Um, ja, Ik moet zeggen dat ik dit keer. Uh... Vorig seizoen was ik uh, naar Heerenveen getransfereerd. En toen uh, had ik eigenlijk nog wel wat langere vakantie willen hebben. Maar nu was het 4,5 weken, week, dus dat is uh, meer dan genoeg. Een hoop commotie rond jou geweest begin dit jaar. Een transfer naar Ajax die dan op het laatste moment niet doorging. Hoe kijk je nu bij het begin van zo'n nieuw seizoen terug op zo'n situatie? Uh, ja, allereerst uh, was dat natuurlijk een uh, heel apart verhaal. Uh, daar is er genoeg over gezegd, denk ik, maar... Uh... Ja, dat doet wel wat met je. Vervolgens uh, maak je het seizoen af. Ga je lekker op vakantie. En ik uh, moet zeggen dat ik er uh, vrij fris in zit nu. En ik, uh, ik, heb er weer, ik heb er weer veel zin in. Dus uh, nee, voor mij is het gewoon uh, zoals elk ander seizoen. Maar heeft het je veranderd? Het heeft me wel veranderd, ja. Het leert je, het leert je wel uh, uh, hoe de voetballerij in elkaar zit. En wat er, uh, wat er dus allemaal kan gebeuren in zo'n uh, zo laatste week. En uh, ja, je hebt in die, in die periode ook mensen leren kennen... Uh, ik ben je niet altijd even gelukkig van wat. Maar. Uh, ja, nee. ja, dat is de voetballerij. Blijkbaar. Ik kan het net nog een keer bij Herenveen zo spelen. Maar ja, dan moet hij wel door. Dat versta ik niet hoor, weet je niet. Nee. Ja, ik denk, nee. Kijkend naar het nieuwe seizoen, wat is er allemaal mogelijk voor Herenveen? Als je kijkt waar wij staan, dan zaten wij eigenlijk heel dicht bij de play-offs. En we zaten ook niet zo heel veel uh, af van, uh, van de play-offs naar beneden toe. Uh, maar ik, ik, ik denk gewoon. dat. Uh, Kijk, onze doelstelling, we weten nog niet precies hoe de selectie uiteindelijk eruit ziet. Maar wij, wij moeten in ieder geval zien dat wij bij die eerste acht zitten, vind ik. Wat is er duidelijk over de selectie voor het nieuwe seizoen? Uh, is er duidelijkheid over of er spelers weggaan of er spelers komen? Nou ja, ik denk dat jullie de pers net zo lezen als, als ik. En um, maandag sluiten er uh, vijf jongens uh, nog aan. En tot 1 september zal er nog wel wat veranderen binnen de selectie. Uh, het zou kunnen dat er iemand vertrekt. En het zou kunnen zijn dat er nog één uh, of twee spelers misschien bijkomen. Maar dat, dat, op het moment is daar niks, uh, niks duidelijk in. Nee, ja, een naam die dan natuurlijk heel snel naar boven komt is Bas Dost. Uh, blijft hij? Nou... Uh, ik wil heel graag dat Bas blijft, want ik denk dat uh, rondom Bas een heleboel is gebeurd. Ik denk dat we daar zoveel winst kunnen boeken. Nu volgt een rustperiode. 5, 4, 3, 2, 1. Een paar minuten geleden probeerden we in gesprek te komen met Armand Scheurs, onze correspondent in België. en We wilden het hebben over het andere maar toe. Mis En dus nu gaan we het nog maar een keer proberen. Armand, eh, value aid. Eh, Nederlanders zouden standaard overnemen. Vandaag is bekend geworden dat een Belg uiteindelijk eh, de aandelen overneemt. 100% tegen 41 miljoen. Dat is een aardig bedrag. En wie is die dat meneer? Dat is een aardig bedrag voor uh, Roland Duchatelet. Dat is de voorzitter van Sint-Truiden. Dat is ook een eerste klasse. En uh, die man heeft dus 41 miljoen op tafel gelegd. Hij geldt als de achttiende rijkste Belg. ...heeft een, uh, ja, een, een budget van ongeveer 500 miljoen euro... ...dus die kon eigenlijk de club kopen die hij wilde. Hij heeft uh, toegeslagen en alle partijen waren wat aan het aarzelen. Er was enerzijds value aid, daar waren ook Waalse ondernemers gesteund door de politiek om eventueel de club over te nemen... maar de Châtelet heeft gewoon het geld op tafel gelegd vannacht. Niet alleen aan de weduwe van Louis Dreyfus... dus dat is de man van uh, de eigenaar van Olympique Marseille... die had 85% in staan daar... maar ook de overige 15% en daarmee moet de manager van de club... de Belgische Italiaan Luciano Donofrio... die moet ook de club verlaten. Die man had nogthans veel successen geboekt de voorbije 13 jaar... Maar uh, alles en iedereen is weg. Dat kunnen jullie je niet voorstellen, want ik hoor altijd... Ajax is een ledenraad, bij Ajax een raad van commissarissen... maar bij standaard is nu iedereen weg. Het is du alleen. En hij heeft gewoon de directeur van de club uh, in functie gehouden. En voor de rest moet alles nieuw komen. Wat verwacht je verder daar? Wordt het uh, nog verder investeren in de ploeg? Of is het uh, in eerste instantie kijken of je kan incasseren met een paar verkopen? Ja, kijk, het is, het is wat een rare man, dus hij weet helemaal niks van voetbal. Hij is wel zeven jaar voorzitter geweest, heeft vandaag gezegd, ik hoop dat Sint-Truiden nu een voorzitter vindt die wat competenties heeft als het gaat over voetbal. Ja, dat is natuurlijk toch wat om te lachen als die man dan een topclub in handen neemt. Dus hij heeft bij Sint-Truiden nooit echt in spelers geïnvesteerd, maar wel vooral in het stadion. Daar is een ondergrondse parking, bijvoorbeeld Kunstgras, daar is een hotel in het stadion en dat voor een stadje van amper 40.000 mensen, dus ...waren eigenlijk te groot voor die kleine club... ...en nu zou hij dan voor het eerst... ...bij Standaar echt sportief... ...de ploeg moeten gaan versterken. Vergeet niet dat ze, nog, dat ze nog geen trainer hebben. Dat zal waarschijnlijk zijn eerste werk zijn... ...want ze zijn al een week bezig. Trouwens, de keeperstrainer is Hans Gallier... ...die kennen jullie nog... Ja. ...maar er is geen hoofdtrainer bij Standaar. ...dus ik vermoed dat daar uh, punt 1... Uh, ...op de dagorde zal staan. Hij heeft wel al gepraat, heb ik gehoord, met Wilmots... ...en met uh, de oude glorie... ...Wilfried van Moer... Um, dus afwachten wat hij gaat doen. Um, hij is uh, een echte Belg, zoals jullie dat noemen. Uh, hij heeft weliswaar een Waalse vader. Maar het is een Nederlands sprekende man in een, uh, in een Belgische, uh, Franse omgeving. Hè? Ja, ja, ja. Hij heeft, uh, dat is zo. Hij heeft heel wat bedrijven gehad. Maar dan vooral in Vlaanderen. heeft Hij ook met allemaal verkocht. Hij heeft veel geld gewonnen aan de. Auto-elektronica, om het maar kort te zeggen. Maar uh, het is een man die zich, uh, ja, die zich nu Wallonië gaat bewegen. Uh, daar gaan ook heel wat rare verhalen over hem, wat grappige verhalen, want hij wist dus geen bal van voetbal en hij werd toch voetbalvoorzitter. En uh, de trainers waarmee hij gewerkt heeft, ja, die hebben smakelijke anekdotes over hem. Ik zal er je twee vertellen, Jack. Hij heeft ooit een trainer om drie uur s'nachts gebeld met de vraag: trainen jullie op inworpen? Dat is toch geen vraag waarmee je uit je bed wordt gebeld. Hè? En anderzijds heeft een andere trainer eens verteld over de looplijnen. En toen heeft hij gevraagd waar die dan stonden op het veld. Want hij zag die niet staan. Dus de man komt eigenlijk van nergens. Houdt hij van publiciteit? Want hij is ook senator geweest bij jullie. Hij is senator geweest. Hij had een eigen partijtje. Zo'n klein liberaal partijtje. Is dan in de grote liberale partij opgegaan. En hij houdt, wel, hij houdt eigenlijk van speeltjes. Die partij was een beetje een speeltje. Zijn trui was een speeltje. En misschien heeft hij nu een groot speeltje gekocht. Uh, maar ik weet niet of hij wel uh, genoeg empathie heeft. Want je weet bestand daar wilde bijvoorbeeld 5500 mensen al een aandeel kopen van 250 euro. Hij laat die mensen links liggen. Ik denk niet dat dat verstandig is. Nee, want er was 3 miljoen in dat potje. Ja, zo is het. Dankjewel. Volgende week hoef ik je, denk ik, niet te bellen. Die club bestaat dan nog wel, in ieder geval, neem ik aan. Ja, die, bestaan, die voetballen dan toch, ja. zonder trainer misschien. <laughs> nou, je kan je altijd uh, aanmelden. Dankjewel, allemaal. Dank je, Jack. Een van de, de, tweets die ik net, of de tweets die ik net kreeg ging over Thomas Dekker, of we nog wat van hem verwachten. Nou, misschien dat hij het zelf kan vertellen, want wielrenner Thomas Dekker staat op het punt terug te keren in het peloton. Hij heeft een dopingschorsing van twee jaar uitgezeten en Dekker heeft zijn rentree opgeluisterd met een mediaoffensief. Een boek en een documentaire zijn er de afgelopen tijd over hem gemaakt. Vanmiddag werden beide gepresenteerd, Han Kok was erbij en hij was benieuwd hoe het met Dekker ging. Um, op zich uh, gaat het bij mij gaat het hartstikke goed. Uh, het, einde, het einde is in zicht en uh, druk bezig, zoals jullie vandaag hebben kunnen zien. Uh, hartstikke trots op de twee uh, dingen die gemaakt zijn: het boek en het document. En uh, ja, ik kan eigenlijk niet wachten om, uh, om weer te beginnen met koersen. Waarom een boek en waarom een film? Nou, dat zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Um, die film uh, heb je natuurlijk sowieso iemand nodig die uh, daar gepassioneerd uh, aan wil gaan werken. En um, dat heeft uh, geert uh, uitermate goed gedaan. En ik ben ook erg blij met het eindresultaat. En een grote vraag waarom. Uh, ik vind het belangrijk om nu open te zijn en te laten zien... Uh, wat, wat, wat ik heb meegemaakt de laatste anderhalf jaar. Uh, het is toch altijd allemaal heel schimmig geweest. En ik denk dat ik nu een heel goede inkijk uh, heb gegeven... hoe mijn leven er heeft uitgezien. Uh, en het boek heb ik vooral geschreven... Um, ja, het is eigenlijk genoeg als het... Uh, als één iemand het uh, koopt, maar dat maakt mij in principe niet uit. Het gaat mij om dat ik mijn verhaal een keer heb kunnen vertellen. En uh, dat, um, dat ik op een gegeven moment het verleden achter mij kan laten. En uh, naar de toekomst kan kijken. En het zou ook mooi zijn als het natuurlijk voor een uh, aantal jonge sporters. Want het hoeft niet alleen in de wielrennerij. Uh, dat verhaal kunnen oppikken en hoe, zien hoe makkelijk de valkuilen zijn. En uh, ja, ik, ik ben benieuwd hoe mensen erop gaan reageren. We hebben nu met een kleine groep gekeken. Maandag wordt de vuurdoop voor de documentaire op televisie. En dan morgen in de boekwinkels. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk geen idee van uh, hoe mensen dit gaan zien. Uh, ik ben benieuwd. Wat vond je er zelf van, van de film, toen je hem voor het eerst zag? Ik heb hem vorige week bekeken met mijn ouders en mijn zusje. En Kees en Karin. En dat was best wel heftig. Het is ook best wel confronterend. Uh, als je iemand anderhalf jaar uh, heel dicht bij jou laat... Uh, dan krijg je toch andere beelden, zoals deze tien minuten zoals nu. Je wordt in je, in je eigen omgeving gefilmd. Uh, hij, het wordt geen promotiefilmpje, uh, dus uh, het is af en toe best heftig. Wat ik zag vooral van mensen was uh, een mens die toch wel gezien worden altijd door de omgeving van uh, druk, overal zijn praatje klaar... maar die toch ook heel vaak alleen is geweest. En uh, dat is denk ik wel goed uitgekomen. En ik denk ook dat ik in die anderhalf jaar uh, de woede... dat het, uh, de verontwaardiging dat toen gepakt werd... Uh, dat het wel een beetje over is gegaan in, het, uh, in, in acceptatie en uh, vooruitkijken... en uh, gewoon iets heel stoms gedaan... En dat is een belangrijk proces geweest. En daar hebben we allerlei, uh, hebben deze dingen zeker bij mij aan meegedragen. Ja, hoe waren die twee jaar? bedoel, je moet terug. Je, wanneer besloot je eigenlijk dat je terug wilde komen? Of was dat meteen eigenlijk. Ja, ik wist wel dat ik momenten... altijd uh, wilde doorgaan met fietsen. Maar dat klinkt makkelijker als dat het is. Je moet elke dag weer op gaan staan. En ik ben op een gegeven moment in januari 2010 bij Elko Martijn gekomen. En hebben een plan gemaakt: Berghout. Ja, Martijn Berkhout. SEG International. Omen. En um, daar zijn we aan gaan werken. En uh, dat was heel moeilijk, dat was met vallen en opstaan. Want het is niet zomaar uh, dat je in één keer de, de knop omzet. Uh, we hebben alles gestructureerd, van uh, financiën tot uh, um, ja, interviews, alles. Ik heb eigenlijk alles geweigerd uh, tot, uh, tot deze dag. We hebben al uh, twee dingen gedaan, maar uh, ja, we hebben een hele structuur en plan van aanpak uh, uh, gemaakt. En uh, hun hebben me absoluut uh, daarin heel veel in gesteund. En daar heb ik heel veel aan te danken, anders had ik hier nu niet gezeten op dit moment. Je had het net in de antwoord had je het over valkuilen. Wat is nou de grootste valkuil waar jij ingevallen bent? Dat je denkt dat het gewoon is. Dat je denkt dat, uh, dat het erbij hoort. En vroeger dacht je daar niet over na en dan fiets je de straatstenen naar de weg. En op een gegeven moment ga je denken dat het erbij hoort. En je komt erachter dat het er niet bij hoort? Op, het, op het moment dat je Nou, dat nou valk ik had al een behoorlijke wake-up call gehad, natuurlijk in die, in die periode daarvoor. Ik was uh, uh, de Rauwbankfamilie, uh, na, na, na een aantal jaren had ik die verlaten. En ik zeven, acht jaar bijgereden. En dat is al een wake-up call. Ik had er voor mezelf had ik er al een streep onder gezet. Ik uh, had een, een tent gekocht. Uh, ik was op hoogtestage voor het eerst geweest. Uh, ik had uh, de streep uh, er onder gezet. Ik was op de goede weg. Ik werd derde in de laatste tijd in Zwitserland. En kom me weer meten met de betere in de wereld. En uh, dan maakt het het op dat moment wel een stuk moeilijker om te accepteren. Uh, maar ik had voor mezelf al het besef gehad, maar ik was er niet 100% klaar mee zoals ik er nu klaar mee ben. Wat je ook besloten hebt is om verder te zwijgen. Ja. Na mijn rugnummers, die krijgen we van jou niet te horen. Waarom nee. niet? Ik ben daar ten eerste het persoon niet na. Uh, ik vind het gewoon. Uh, Kijk, als je, als je, als je iets uh, doet wat, uh, wat niet mag en je wordt dan gepakt, ja, dan moet je ook uh, als je zo jong bent als ik even goed uh, het boetekleed aantrekken. En uh, Ik denk niet dat het erbij helpt uh, om andere namen erbij te gaan noemen. En ik denk echt vanuit de grond van mijn hart dat de bielersport een stuk schoner is als, uh, als in de periode dat ik uh, overkwam. Een ingrijpend moment in de documentaire, in de film vind ik uh, op het moment dat het nieuws over Rico komt. En jouw vader zit in Spanje, ontvangt het bericht. En die zegt, ja, zo stom zal Thomas toch niet zijn, hè? Nee. Hij heeft zijn les geleerd. Ja. Ik hoop dat hij zijn les geleerd heeft. Heb je de les geleerd? Ja, dat, uh, dat, uh, dat denk ik wel. Ik denk dat het ook wel uit alles duidelijk is. En ik uh, kan het ook gewoon uh, vanuit mezelf zeggen. Ik, uh, ik ben er echt klaar mee. 100 procent. Ja. Goed, wat ga je doen? Je mag je gaan fietsen volgende week? Ja, nou, ik ga een rugnummer opspelden. Het is een kleine koers, dus ik zal zelf mijn spelden moeten meenemen, maar ik uh, ja, ben blij dat ik gewoon weer uh, tussen uh, al die uh, geschoren benen in, in de groep mag rijden. Hoe zal dat zijn? Ja, ik denk heel raar, ja, ik denk heel raar, ik heb ik weet niet ik nog nooit meegemaakt wat er nu is meegemaakt, maar ik ben wel heel blij dat ik nu weer kan opstappen. Heb je al een ploeg? Nee, helaas niet. Waarom niet? Omdat het tegenwoordig in de wielrennerij heel moeilijk is. Ik denk, als ik zelf een ploeg zou hebben, zou ik ook niet een renner heel gemakkelijk aantrekken. De tijd dat je iemand op zijn blauwe ogen gelooft is over. Er zijn veel te veel belangen op het spel. Sponsors die hun handen niet vuil willen maken. En ik denk dat het ook heel terecht is. Ik denk dat het ook een logisch gevolg is. Toch, hier vanmiddag, Jonathan Voortes, de man van Garmin CVLank, zit in de zaal. Ja, nou, dat vind ik wel heel typerend. Hij was toevallig. Waarom zit hij hier in de zaal? Is... Omdat hij. Uh, nou, ik denk Martijn en Eelco zijn heel goed uh, bevriend. Sowieso met hem en ook een aantal renners daar rijden. En Jonathan is altijd voor een, uh, een clean sport geweest. Maar hij heeft dan uh, Miller ook bijvoorbeeld een tweede kans gegeven. En hij was in het land. Uh, dus uh, ik ben heel blij dat hij uh, dit heeft gezien. En dat hij hier de moeite heeft gedaan. Want uh, hij steekt zijn nek uit. En dat hoeft hij ook niet te doen. Rij je straks bij Garmin Cervelo? Volgend jaar of zo? Ik hoop het. Wat wil jij voor de toekomst? Ik wil wel wielrenner zijn. En uh, wat dat voor prestaties of wat voor koers dat gaat zijn. Ik heb er vertrouwen in, anders had ik er niet gezeten. En dan had ik een uh, opleiding gaan doen. En dan was ik uh, op een gegeven moment gaan werken. Maar ik ben overtuigd van mezelf. En dat gaat heel moeilijk zijn. Dat zal met vallen en opstaan in het begin zijn. Uh, maar ja, daar moeten we doorheen. Ik denk als ik dit heb overwonnen, dat ik uh, voor de rest van mijn leven uh, op mijn gemak zit. Ik denk dat het uh, een hele heftige periode is geweest. En uh, ik ben blij dat ik het nu achter me kan laten. 25 juni, wat een bijzondere dag. In 88 speelde het Nederlands zelf de finale van het Europees kampioenschap. Maar aanstaande zaterdag op 25 juni is het de dag van de TT in Assen. En 25 juni is ook een datum die in het geheugen gegrift staat van Wil Hartog. Het was toen, in 1977, de dag dat Hartog het hoogtepunt van zijn carrière beleefde. Hij won voor eigen publiek de koningslasse de 500 cc. En in zijn eigen Wil museum gaat de Witte Reus terug in de tijd. Terug naar de historische race in Assen. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Dat kennen. Hier zo komen we dus uh, in de historie van kruisdrogerij en uh, racerij. Ik kijk even om me heen in het uh, Hartog Museum. Heel veel zwart-wit foto's, krantenartikelen. Uw carrière in vogelvlucht hier, hè? Ja, dat is uh, heel veel uh, uh, mooie herinneringen die hier toch zijn. En als er dan mensen komen... we krijgen ontzettend veel aanloop van motormensen... van de liefhebbers uit de 70er-jaren. Ja, dan zeg ik wel meer, jongens. Uh, de herinnering is het paradijs van het leven. Ja. En beseffen jullie wel dat je nu in het paradijs staat. Die motor waar u toe mee reed? Hier staat hij, nummer 30. Ja. Een viercilinder... Uh, ja square four, zoals we dat noemde, Dus een vierkante, viercilinder, twee tak met roterende inlaten... die 11.000 toeren draait en die uh, vrolijk 300 kilometer kon. Hij ziet er nog spik en span uit, hè? Blauw en wit gekleurd? Hij ziet er precies zo uit, zoals toen. En uh, als we hem zeg maar, naar buiten zouden rijden... dan uh, zou hij binnen 10 meter willen lopen. Hartop, Duidelijk pips en een beetje ziekjes. Bleek mee te vallen, later. Ik had zelf ontzettend veel last van buikloop, wat begon van woensdag op donderdag nacht En uh, zaterdagochtend naar het circuit, na nou, ontbeten te hebben in het Pasteljong Hotel in Paterswolde. En daarin uh, had ik dus toen ik in de file stond om bij het circuit te komen, zo'n ontzettende duizeligheid en misselijk, dat ik echt dacht, oh, ik wou dat ik op bed lag. En dan ben je op het rennerskwartier in de caravan liggen... en wachten tot je smiddags zeg maar aan de beurt bent. Toen begon het ook nog te regenen smiddags. En de heren staan op regenbanden. Je hebt ook sliks, daar zit geen profiel op. Die kleven zich als het ware aan het wegdek vast. Maar nu dus op regenbanden. En ik weet nog heel goed dat ik aan de start stond. En dat ik bij mezelf dacht, als je het niet in één keer doet... want ik heb een speciale startprocedure die in drie stappen want toen moesten ze nog aanduwen. In drie stappen moest hij het doen. Dat was de snelste startprocedure... waardoor ik ook als snelste kon starten. Ik dacht bij mezelf... als je het niet in één keer doet, dan val ik om. Zo zwak, slap, ellendig voelde ik me. En let u op. Hij doet het. In één keer. Weer een bliksemstart start van Wilhard. Ik schiet. Vanaf de derde startrij door het veld naar voren. Hij tendert voor het hele veld uit, de kniebocht in en dan op weg naar de wereldeen. Uh, juiste toerental, juiste slip in je koppeling en ja, dan schiet je er dwars doorheen en dat ging geweldig en ik was helemaal niet ziek. Het publiek leeft enorm mee met veel hart op natuurlijk. Geweldig wat hij dat doet. De woorden van Jaap Mooijen, wat mijn mentor was, in 1968 verongelukt met de motorfiets in Oostenrijk. Die zei van als het regent in Assen, is het niet glad. En die woorden van Jaap Mooijen, die die toen 9 jaar daarvoor uitgesproken hadden, die gaven mij vertrouwen. Maar toch scheert werkelijk als een vogel op het circuit. Het publiek leeft enorm mee. Enorm leeft het publiek mee. Eén man die was nog heldhaftiger als mij, dat was Christian Estrosi met nummer 13. En die begon mij in te halen. Christian Estrozi nam even de kop van Wil Hartog over. Hij ging mij voorbij. Hij trok mij mee, want ik wilde hem volgen. Ik bleef redelijk in de buurt bij hem. Maar daar gaat Estrozi. In de Geert-Timmerbocht ging hij dus onderuit. En Wil Hartog schiet er langs en pakt de eerste plaats. En toen lag ik op kop. Estrozi loopt weg. En wat er dan met de mens gebeurt: vier rondjes voor het eind op je eigen TT voor 130.000 mensen. Kijk eens dus hoe het publiek met de. ...programma's met de zakdoek. Het was één groot motorfeest. Als ik erom terugdenk, dan word ik nog emotioneel. Een triomftocht met de vorm. Ik begon ontzettend zenuwachtig te worden. En gewoon van te denken, straks win ik, wat dan? Want dat was eigenlijk onmogelijk, dat kon niet. Ze noemen hem de witte tornado, de witte reus, de het. Abbekerk. En ik maakte dus ook schakelfouten, ik maakte dus remfouten... ...en ik zat tegen mezelf te schelden. Hou je kop erbij. En de starter... Dick Bruil maakte zelfs een sprong toen hij door de finish kwam. En Wil toch zo froom blij was hij dat hij nog doorreed om een ereronde te maken. De mensen kwamen op de baan en gingen lang uit op het asfalt liggen en probeerden me aan te raken. Sprongen in het water, wat hier en daar bijvoorbeeld de Ossenbruken of het Meuwemeer was destijds. En... Ik heb zoiets op het circuit van Drenthe nog nooit meegemaakt. Iets ongelooflijks Het lijkt alsof hij op de massa inrijdt. Maar hij wordt nog net altijd opgevangen en gaat dan op de schouders. En... Ja, dan gooi ik mijn helm in de lucht. Die vang ik gelukkig net nog op. Want anders had iemand een hersenschudding gehad, denk En zoveel enthousiasme. De zilvervloot werd gezongen. Wat zal ik er verder nog aan toevoegen. Luistert u maar. Geweldig gedaan wil Hartog. Eén heel bijzonder aspect weet ik me nog wel heel goed herinneren. En dat was omdat mijn vader en moeder een jaar voor de TT-overwinning uh, gescheiden waren. Dat mijn vader uh, mijn moeder omhelste. Dat doet me nog wat, ja. De mooiste dag van mijn leven. absoluut. Het is Roddy's verslag. De flitsen die je hoorden waren we van Frans Henrichs. Morgen is hij uiteraard weer langs de lijn. Dan is Menno Reemmeijer hier. En men vraagt mij, wie moet de trainer worden van Vitesse? Ten Katen Koeman, Rijkaard van Barsten van Gaal? Ze hebben mensen wel. Pakt die gewoon niets aan de hand. Maar over twee jaar wordt Vitesse geen kampioen. Wie er wel is direct met oog op morgen is Rob Trip. Wij horen elkaar over een paar weken weer terug... op de donderdagavond na de Tour. Top 100. Wat zijn de 100 beste Franse hits? De radio 1 Tour Top 100. Ga naar radio 1.nl, kies uw favoriete Franse muziek. En luister tijdens de Tour de France naar de radio 1 Tour Top 100. Ga naar radio 1.nl en stem. Radio 1 Tour Top 100. Nathalie. De 100 beste Franse hits. Nathalie. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is de donorstand van Nederland. Vandaag. Sint-Antonis. Op dit moment is 42,3% van. Sint-Antonis. Geregistreerd. Daarvan zeggen 2595 mensen ja. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Verhoog jij de donenstand van jouw woonplaats? Ja of nee? Dan hebben mensen op een wachtlijst een grotere kans om te overleven. Word donor en bekijk de stand op jaofnee.nl. NTR brengt cultuur elke dag. Ook vanaf het Hollandfestival. Op radio, televisie en internet. Ga naar ntrbrengtcultuur.nl. Je moet er niet aan denken. Je moet er wat aan doen. En dat heeft u gedaan. Massaal. Samen met ons. Namens alle kinderen die nu zonder honger naar bed kunnen. Bedankt. Kijk op unicef.nl wat uw steun voor hen betekent. Unicef. Unite for children. Kom op zondag 3 juli naar Dordrecht voor de Boekenmarkt in het Historische Centrum. Geniet van bijna 600 kramen en diverse podia met muziek. Kijk op dordtseboekenmarkt.nl. Vaslav, de magistrale bestseller van Arthur Japin. Het ideale boek voor de zomer. Nu tijdelijk voor 15 euro. Vaslav van Arthur Japin. Dit is Radio 1.